Om zich heen zag je alleen vriendelijke, vrolijke gezichten. Niemand let op hem. Niemand kende hem. Dat gaf me een geluksgevoel. En daarmee werd hij wakker. Haar Ad. Ben je weer beter? Ja. Zoiets. Wat heb je nou eigenlijk gehad?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 Hebt u misschien een glas... voor meneer Buiten-Russetema? Is een kopje ook goed? Ik heb net afgewassen. Dat, dat kan, kan me niet schelen. Het is een kopje. Nou, ik vroeg me juist af... hoe lang wij elkaar nu eigenlijk kennen. Lang? Sinds je sollicitatie? Ja. Ik weet nog dat ik dat heel gek voelde, Dat ik bij Beerta moest komen...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 Wat wou je daar nou mee aantonen? Dat er een grens is? Dat, dat weten we wel. Het karakter van zo'n grens. Ja, en wat wou je daar mee bewijzen? Als ik zoiets zie, dan vraag ik me af wat het voor de mensen betekent. En niet of het 50 kilometer verderop ook nog voorkomt, dat interesseert me nou absoluut niets. Ik zeg wel eens tegen Lies, hè, Lies, dat is mijn vrouw, Ik heb eigenlijk het mooiste vlak wat er is, ik hoef alleen maar te kijken.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 heb jij die declaraties van Inbooraker eigenlijk wel eens gecontroleerd? Hier. 220 gulden voor 21 fietsjes. Is 10 gulden per fietsje. Eh 2 3 4 5 6 7 9, 10 of 2 3 4 5 6 7 nu 20. Zijn ze dat allemaal? Ja. op die declaratie die Jan mij heeft laten tekenen... stond toen twintig uur. Ik zou hem er maar eens naar vragen. Meneer Koning. Ja? Er is iets wat ik u nog niet verteld heb. Ik heb een dochtertje. Juffrouw Veldhoven zei dat ik u dat moest vertellen... Was vervelend voor u. Ja. Kan ik er nu weer gaan? Ja, natuurlijk.